S morgens in het straatje, maakt de buurt een praatje, al de vrouwen zijn present. En bij al het en het debatteren, hebben zij het dikwijls bij het recht en Eentje voert het woord, heb je dat gehoord? Van die pelikaan, dat is toch knap gedaan. In bewondering staan de vrouwen, in hun hulde oprecht. Met de vliegmachine In een dag of tien Heen en weer terug Mens wat gaat dat vlug En het koor van vrouwen antwoord Het is net zo je zegt Dan zegt er weer een ander Die dooie salamander Van mij Die zegt dat ken ik ook Ik zei toen grote bluffer Jij stuurt ouwe suffer Geen pelikaan maar De ooievaar Alles kikkert op om de goede mop, die was vaar gezegd, nou die was niet slecht. En het koor van vrouwen aan te woord, het is net zo je zegt.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 in Sneek of purmeren in Tiel of Katendrecht, was gauw het pleit beslecht. En het koor van vrouwen antwoordt: het is net zo je zegt.